1 Uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Een automobilist die vanochtend vroeg bij Hilversum een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt, is aangehouden. De man uit Maarsen had gedronken, zegt de politie tegen NH Nieuws. De man verloor in een bocht bij de A27 de macht over het stuur. Daardoor raakte de auto van de weg, schoot een paar meter door en belandde tegen een aantal bomen. De passagier, een vrouw, overleed ter plekke. De chauffeur raakte licht gewond.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 De Fransman Thierry Henry is de nieuwe trainer van AS Monaco en dat betekent dat hij terugkeert naar de club waar zijn voetbalcarrière in 1994 begon. Het is voor Henry de eerste keer dat hij als hoofdtrainer aan de slag gaat. Hij was tot vandaag assistent van de Belgische coach Martinez. Henry heeft een contract voor drie jaar getekend bij Monaco dat in de onderste regionen van de Franse Ligue 1 uh, bivakkeert weer. Veel zon bij maxima tussen de 24 en lokaal 27 graden. Morgen eerst ook nog zonnig, maar in de loop van de dag vanuit het westen buien. In het oosten blijft het tot de avond droog. Voor de buien uit wordt het nog 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate Dit is John Bakker van de ANWB Er staan geen files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 Het komen nu weer een hoop mooie Nederlandstalige hits. Waaronder de volgende formatie, het grote hits... met onder andere Het Ding uit 1950. De Nederlandse versie van het Amerikaanse The Thing van Charles Green. Ook naar de speeltuin, uit 1951 staat op hun naam. En High Noon, Do Not Forsake Me, oh My Darling uit 1952. En natuurlijk, als in Holland de sneeuwklokjes bloeien... en wie zal dat betalen? En ze hebben nog veel meer mooie hits gemaakt...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 Ze had een wipneus en een kersenmond En wangen als twee appeltjes rond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 Ik heb maling aan geil. Ik verlang seks naar jou. Doe zeg nou ja, mijn schat, Dan worden we man en vrouw. met Ik heb maling aan geld. En daarvoor hoorde je de Silvera's met gebroken harten. En de volgende dame is pseudoniem van uh, Mieke Telkom. Maria Berdina Johanna Telgenkamp, geboren in Oldenzaal op 14 juni 1934. En overleden in Zeist op 20 oktober 2016. Was het natuurlijk een Nederlandse zangeres... Ze is in Nederland vooral bekend door het lied Waarheen? Waarvoor? Waarmee ze in 1971 haar comeback maakte. En u hoort het nu Mieke Telkom met Jurgen en Laila. In Alaska op de witte vlakte glijden, sleden over sneeuw en ijs. Voortgetrokken door hun trouwe honden gaat een bruidspaar op de huwelijksreis. Stevig houdt op ruide teugels. Wind of kou brengt hem niet van de wijs. Nieuw van Alaska reed een gelukkig mensenpaar. Het zijn Jurgen en Leila. zij half. Houden...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 Hey, got to leave it. Yeah. Populaire liedjes voor het venster hoorde een oude vrouw. Al die leuke melodietjes, zachtjes stikte zij aan. Ach, Anneliese, waarom zou je boos zijn op mij? Anneliese, ach Anneliese, je weet toch, mijn liefste ben jij.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 je analyse, analyse. Ik vraag je nog steeds op je hand. je hand. Ja, u hoort de muziek van uh, de Bietenbouwers. Later heten ze De Boertjes van Bute. De Boertjes van Buten. Het laatste woord doorgaans uitgesproken als Buten Was een karo huisorkest onder leiding van Joe Buddy en vanaf 1966 tot 1972 waren de Boertjes van Buten... het orkest in het televisieprogramma Mick van de Karo. Het programma, het programma verscheen meer dan zes jaar op de televisie... met de Broertjes van Buten onder leiding van Joe Buddy... Kees Gilpeoord als Geitjan Kruutmoes... zangeres Annie de Reuver, later opgevolgd door Annie Palmen... als 3K en Henk Jansen van Galen als Lubert van Gortel. En nadien ze overlijden in maart 1970 werd zijn plaats ingenomen door App Hofstee als boer Voorthuizen. Ook was er de imitator in vaste dienst, Bertus Bolknak... pseudoniem van Henk van Wijk. En daarnaast vormden er boertjes van Bute... het vaste huisorkest van het kro Radioprogramma 12 tot 2. En u hoort ze nu? Nee, u hoorde ze natuurlijk met uh, Annelies. Want dan onder de namen uh, de Bietenbouwers en daarvoor Annie de Reuver... met de Harmonica Jim. En dit zijn de zaaiers... Met een groot hit die regelmatig door meerdere artiesten gezongen is, u hoort hem de postkoets.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 het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos de stoet voor goede bergen in van het circus Jilbos. En we praten en we zingen en we lachen.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 met Dankje voor die bloemen. Oorspronkelijk ook een Duits nummer, hè? Dank voor die bloemen. En daarvoor hoor u Annie de Reuver... Dus samen met Karel van der Velden... met kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. En de volgende dame... haar vader was Frans van Capelle... accordeonist en muzikaal leider... van het Musette Orkest... Les Gars de Paris... En in 1951 zong ze samen met kinderkoor de karrekieten. het orkest zond naam het liedje Naar de Speeltuin. En ze was toen zeven jaar oud. U hoort er nu een Leentje van Kapel met Naar de Speeltuin. Af en toe gaan pa en moe, met ons naar de speeltuin.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 Wie meisje hoopt te trouwen, die moet dus goed onthouden Het meest van alles doet hem, zo'n bal En kent met dansje de hele nacht met mij. Later nog een grote hit gemaakt als Carnavalskrallen van de Johnny's. En daarvoor hoorde de muziek van de Chicos met Toeter van Papier. En de volgende dame had we een paar weken geleden een special over Johanna Louise Kreulow, oftewel Anneke Kreulow. Ze was geboren in Tandano, Nederlands Indië op 7 juli 1942. En uh, overleden in Arleu, Frankrijk, op 14 september 2018... was natuurlijk een uh, Nederlandse zangeres. En u hoort er nu met haar grootste hit Brandend Zand uit 1962...